2 uur. Lot Lewin met het NOS journaal in een brief aan de vakbonden dat de reorganisatie bij de Fiskus uit de hand loopt. Volgens hem lopen kritieke bedrijfsprocessen gevaar doordat meer mensen willen vertrekken dan gedacht. De Fiskus heeft een vertrekregeling ingesteld omdat er 4800 banen geschrapt moeten worden. Maar die is zo populair dat nu 8000 banen dreigen te verdwijnen. Leiden schrijft in de brief dat hij de plannen wil aanpassen, maar de vakbonden voelen daar niets voor. Diensten zijn in de afgelopen 20 jaar meer gestegen dan goederen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de statistiek berekend. Gemiddeld stegen de prijzen sinds 1996 met 45 procent. Diensten werden 60% duurder, goederen gemiddeld 30%. Recreatieve diensten, zoals een bezoek aan een pretpark, museum of restaurant, werden maar liefst 72% duurder, terwijl auto's maar 35% in prijs stegen. Een belangrijke oorzaak voor het duurder worden van diensten zijn de gestegen loonkosten. Een vrachtschip uit Alkmaar is tegen een brug in Antwerpen aangevaren. Bij de boet bij de is één opvarende zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De stuurhut is compleet vernield door de klap. Het schip lag een tijd vast onder de brug. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Mogelijk lag het schip te hoog in het water en kon het daardoor niet onder de brug door. En dan het weer nog, plaatselijk kan een bui vallen met een kleine kans op onweer, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is rond de 14 graden. Overdag is het bewolkt met zo nu en dan zon. Landinwaarts een enkele bui en kans op onweer. Het wordt 20 graden aan zee tot ruim 25 graden in het noordoosten van het land. Dit was het NOS Center. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Bam. Zip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 what heard <laughs>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 Twee keer, laat je drie keer, laat je vier keer.